12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Michael P., de man die vastzit voor de dood van Anne Faber, wordt verdacht van moord of doodslag, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Hij zal ook worden onderzocht in het Centrum. Het zal maanden duren voor er duidelijkheid is over de psychische gesteldheid van Michael P. Faber werd op 12 oktober gevonden in een natuurgebied in Zeewolde. Na het tonen van een foto van een verdachte van een schietpartij in Groningen... in het tv-programma Opsporing Verzocht... heeft de politie 21 tips binnengekregen. In Groningen werd anderhalve week geleden een student van 21... zonder aanleiding neergeschoten. Hij is blijvend verlamd aan zijn onderlichaam. Er zitten al twee mannen vast, maar de politie is nog op zoek... naar de 20-jarige Azim A. De politie denkt dat hij de student heeft neergeschoten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie mag kabinetstukken over MH17 geheim houden, zegt de Raad van State. Het gaat om notulen van vergaderingen van ministers over de vliegramp. NOS, RTL en de Volkskrant hadden een procedure aangespannen om de stukken openbaar te maken. Van documenten die wel werden vrijgegeven waren hele stukken onleesbaar gemaakt. Volgens de Raad van State is geheimhouding bij dit soort gevoelige onderwerpen belangrijker dan openbaarmaking. De presidentsverkiezingen in Kenia gaan morgen gewoon door, zoals gepland. Een verzoek van activisten om de verkiezingen uit te stellen... zou worden behandeld door het Hoge Rechtshof in Nairobi. Maar het hof deed geen uitspraak, omdat er te weinig rechters waren. Er zijn berichten over bedreigingen. De oorspronkelijke presidentsverkiezingen in Kenia waren op 8 augustus. Ze werden gewonnen door de zittende president Kenyatta. Oppositieleider Odinga volgde de uitslag aan. Dan het weer, in het noorden misschien wat zon, verder is het bewolkt, het wordt 15 of 16 graden. Dit was het Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. File in de rand, stad op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt ippenburg 4 kilometer door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht, vertraging ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeers.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee, Zandvoort en Zrommerheids. FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2, woensdag 25 oktober, dat is het vandaag. Met een beetje bewolkte lucht en af en toe wat blauw en zo. En uh, nou ja, we zijn er weer, hè. Echt zand voor het weer, Ruud. Is dat zo? Ja, zeker. Dit, is, uh, dit hoort een beetje bij de kust zo. Ja, vind ik wel. Ik, ik reed vanmorgen tenminste langs de zee... en uh, het schuimde lekker. Er stonden aardig schuimkopjes op de golven. Dat vind ik wel mooi. En dat was het sonore stemgeluid van ons ron. Dames en weer, die is er ook weer vandaag. Goedemiddag allemaal en eet ja. smakelijk. Ja, vooral. Eet smakelijk. Heerlijk. Goed, uh, nou, uh, koffie hebben we in ieder geval. Dat is een ding dat zeker is. Uh, muziek staat ook klaar. Uh, cultuur staat allemaal klaar. Nou ja, dan kan er kan eigenlijk uh, niks meer misgaan. Dat denken we dan. Dat, de dat denken we dan. Er ja. kan van alles misgaan. Natuurlijk de stroom kan uitvallen. De computer kan uitvallen. Er kan van alles misgaan. Maar de uitzending gaat door. Wij gaan door. Hoe dan ook. Goed. Uh, wat hebben we allemaal? Nou, zoals ik zei het al, we hebben veel cultuur vandaag. Want het is onze cultuuraflevering op woensdag altijd. En uh, verder natuurlijk artiest in het licht. En ik heb er weer een paar hoor. Ja, niet zo veel als gisteren. Gisteren, gisteren kon ik het hele programma vullen met artiest in het licht. Dat was ontzettend. Maar vandaag, uh, nee, vandaag hebben we er niet zo veel. Maar ik heb er wel een paar. En uh, nou ja, verder het regio nieuws natuurlijk. En voor de rest zien wij wel wat er zoal ter tafel komt. In ieder geval eet smakelijk. En uh, ga maar lekker genieten. Ga lekker onderuit zitten aan je tafeltje. Of op de bank, weet ik veel Artiest in het licht John Anderson Dat is de eerste Zes volle soloplaten. John Anderson werd geboren in Accrington op 25 oktober 1944. Uh, en dat Accrington, dat ligt in het Engelse graafschap uh, Lancashire natuurlijk... En eh, zijn, ouders, eh, de, zijn ouders, dat waren Albert en Kathleen Anderson. En hij liet de H van zijn oorspronkelijke naam, want hij heette oorspronkelijk John Roy Anderson, liet hij vallen. Eh, hij ging als kind naar de St. John's Infants School in Accrington. En op de leeftijd van 15 jaar verliet hij deze school om eh, naast, na een reeks baantjes, eh, waaronder landbouwer, vrachtwagenbestuurder en melkboer. In 1962 sloot hij zich aan bij de Warriors. Ook bekend als de Electric Warriors. Waar hij en zijn broer Tony de rol van eh, hoofdvocalist deelden. Hij de stopte bij deze band in 1967 en woonde enige tijd in Tilburg. Waar hij zanger werd van de band Le Cruche. Ja, die heb ik ook nog van gehoord ja. In 1968 bracht hij twee solo singles uit. En in hetzelfde jaar... Eh, uh, ...zong hij kort in de naam een band die heet The Gun. Ja, en daarna uh, begon het voor hem, want daarna ging hij naar Yes. En uh, nou, dat weten we allemaal natuurlijk, die successtory. De uh, band draait nog steeds, Yes, maar uh, helaas uh, zonder een van de weinige originele leden. Die zijn allemaal weg. Uh, maar ze draaien nog wel, maar ik vind toch, als John Anderson er niet bij is, dan is het geen Yes. Zo so is het ook nog eens een keer. Yes, dat is, nou, het... He? is het dat nou, toch? Dat is het nou, ja. Ja, ze zijn het ook. Sorry. <coughs> sorry. Um, maar goed, yes, dat kennen we natuurlijk allemaal. De prachtige hitsen, John, de Snow, We zien all good people. Roundabout. Uh, close to the edge. En nog meer van dat soort vragen. <laughs> goed, nou, oké. Okay. Um, John Anderson dus. En het is dus vandaag zijn wegjaagdag. En hij wordt uh, 73. Ja. Yeah. Mooie leeftijd. Nou, hou vol John. En uh, we kennen hem natuurlijk ook nog als zijn werkt met Vangelis. Daar heeft hij ook nog een aantal prachtige platen mee gemaakt. Goed, een nieuw plaatje nu. Uh, een heel nieuw plaatje. Van een dame die heet Teske. En ze doet het samen met niemand minder dan Paul de Munnik. Duizend vragen. Duizend vragen Elke dag over hoe de wereld werkt Of ik normaal ben Waarom zo me lachen Of ik aardig ben of niet Over Op angsten en, en verdriet Of ik normaal ben Waarom zo me lachen Maar als ik de sterren zie Is het allemaal Oké, okay. je zei, kijk maar omhoog. Waar je ook bent, ik zie het ook. Want als de zon met de nacht is verdwenen, wordt je wereld door sterren beschenen. En zo vind jij je weer terug naar mij Duizend vragen elke dag over hoe de wereld werkt of ik normaal ben waarom zommen lachen geven de sterren zijn jou niet vergeten en zo vind jij je weg altijd weer terug naar jou duizend vragen elke dag over hoe de wereld werkt of ik normaal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 Prachtig liedje van Teske, zo heet het meisje. En uh, de meneer, dat was uh, Paul de Munnik. U weet het al van uh, vroeger, van Agda en de Munnik. Daar zat hij bij. Ja, en nu doet hij het met een leuk meisje. Nou, ja, ik... Uh, Zingen, hè? Dus hij zingt. Uh. Ja, ja, ja, ja. Nee, geen suggesties, want kom op. <lacht> <lacht> dat kan allemaal niet. Hé, hey, uh, oeh, ik mag op, moet opschieten. Het al 17 over. En het is natuurlijk tijd voor de 3 in 1. Dit 3 in 1 Dat mogen we vandaag niet vergeten Vind ik persoonlijk Want ik heb een hele leuke keuze gemaakt voor u vandaag 3 in 1 En die is vandaag van Little Feet Hoop ik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 Of me, we.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 me ja, ik vind het nog altijd lekkere muziek. Uh, Little Feet was dat. En Little Feet is een Amerikaanse rockband. En uh, die is opgericht in uh, Los Angeles in 1969. Door de singer-songwriter Lowell George en toetsenist uh, Bill Payne. Uh, die Lowell George die, uh, is dat al een tijdje niet meer. En uh, de muziek van Little Feet uh, kenmerkt zich vooral door een combinatie van rock, funk, jazz... En Fusion Blues en Folk. Nou, dat was ook heel duidelijk te horen. Lowell George in 1979 aan een hartaanval overleed. Werd de band tijdelijk opgeheven. In 1987 beleefde de groep een uh, reunie. Uh, en, uh, maar ja, dat was uiteraard niet met Lowell George erbij. Want die was er niet meer. Goed, uh, wat wou ik verder zeggen? Nou, ik wou ook nog even vertellen dat... Uh, dat uh, u achtereenvolgens luisterde naar de drie prachtige stukken Dixie Chicken. Dat is heel wat anders dan een Kip, En uh, <laughs> verder uh, daarna Easy to Slip. En uh, als laatste Willing. En dan kijk ik naar de klok. En dan is het 29.43. Uh, dan gaan we naar, naar het nieuws. Ja, we gaan naar het regennieuws. Lijkt me een goed plan. Dan zijn we weer te laat. En zo het kanaal. Nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door Ron Gijzen. De man die er van verdacht wordt de 47-jarige Zandvoortse goudhandelaar Henny Schipper te hebben doodgeschoten bij een hotel in Akersloot heeft bekend. Volgens zijn advocaat kwam hij tot zijn daad nadat hij jarenlang werd afgeperst. Het, slag, het slachtoffer overleed nadat hij op 17 juli rond half twee op het parkeerterrein van van de Valk Hotel in Akersloot was neergeschoten. De verdachte Robert E., 50 ging er vandoor... maar belde zich later op het politiebureau in Zaandijk. De gemeente Zandvoort peilt de parkeerwensen van, van de, uh, alle bewoners van 17 jaar en ouder... om te kijken welk parkeersysteem hierop het beste aansluit. Bewoners kunnen tot en met 25 oktober reageren. De enquête is echter niet overal verspreid. Uit navraag blijkt dat vooral delen van Oud-Noord zijn overgeslagen... Ook is de enquête verspreid op sommige adressen in Nieuw-Noord, waar niet geancoteerd zou worden. Voor de inwoners die de enquête niet ontvangen hebben, heeft de gemeente een oplossing gevonden. Mensen kunnen een mail sturen naar info@zandvoort.nl en krijgen dan alsnog een code. Een medewerker van afvalbedrijf Spaarne-Landen is vanochtend zwaar gewond geraakt nadat hij in Haarlem van een vuilniswagen was gevallen. Even na acht uur ging het mis toen de vuilniswagen een bocht van de Robert Perenboomweg naar de werkman wegnam. De vuilnisman stond achter op de wagen en bij het maken van de bocht viel hij van de wagen af. Volgens mannen die in de buurt aan het werk waren, vloog het slachtoffer door de lucht. Meerdere ambulances en het traumateam kwamen met spoed ter plaatse om hulp te bieden. Het slachtoffer is gestabiliseerd, waarna hij met spoed onder begeleiding van politiemotoren naar het ziekenhuis is overgebracht. Een 43-jarige man uit Haarlem is vanochtend vroeg aangehouden... voor koperdiefstal op een bouwtrein in Spaarndam. Een getuige had de dief rond vijf uur op het trein aan de molenweg gezien. De man zou daar kabels stelen. Op het moment dat de politie arriveerde, was de man nog aanwezig... en werd betrapt met een karretje achter zijn fiets waarin koperen kabels lagen. Ook had hij een knipbank bij zich. En als laatste. Een vrouw is dinsdagochtend Lichtwot geraakt nadat ze met haar wagen achterop een aanhanger van de vrachtwagen is gebotst. De vrouw reed rond kwart over één over de Schipholweg in Haarlem... toen ze de afslag richting de Europaweg wilde gaan. Hierbij zag de vrouw de vrachtwagen met aanhanger te laat met een botsing tot gevolg. Brandweer politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De vrouw kon ter plaatse door ambulancepersoneel worden behandeld. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het weerbericht van Rico Schreuder. Ook deze woensdag is het bewolkt en soms wordt licht gespetter. De west- tot zuidwestenwind neemt in kracht af en de temperatuur stijgt naar een aangename 16 tot 17 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt... met ook kans op wat gespetter. De wind waait zwak uit het zuidwesten... en koelt af naar een graad of 13. De rest van de week is het licht wisselvallig... met in de nacht na vrijdag enige regen... en in het weekend enkele buien. De temperatuur gaat naar beneden... en ligt rond de 13 graden in het weekend. Shut the program down! Ja, en dat was het liedje van de Sidekick. En uh, nou moet ik even goed kijken. Uh, nou ja, uh, Free Your Mind heette het. En uh, het was uitgezonden rond. Maar waar is Ron? Ja, Ron is koffies. <laughs> nee, nee, joh. Vraag altijd een toelichting hè, op dit liedje. En, uh, uh, wie waren dit? Dit was de formatie, de Nederlandse formatie Solvation. Ja. Uh, volgens mij was de bekende uh, DJ Ronald Molendijk daar uh, de initiator uh, van. Ja. Uh, dit is alweer een uh, oud nummer. En ik probeer nu op mijn iPadje heel snel te kijken waar ik dit uh, nummer ook weer vandaan heb. Uh, uit welk jaar. Ja, dat was 2003. Oké. Okay. En uh, de album, het album moet je me eventjes uh, verontschuldigen. Die had ik niet hand, Maar uh, toen de tijd een heerlijke band uh, die, die veel, uh, ja, veel bekijks uh, trok. Ja, nou het klonk ook lekker. Een lekker van zwinger. de eerste uh, beetje house die, die uh, live ging optreden. Ja, nou ik vond het niet zozeer. Nou, nee, nee, nee, ik vond het wel lekker, klinkt eigenlijk. Ja, ik ja, ook. Het, het zwong En daar gaat het beslot om. Daar word je ja, wakker wel. van. Ja, daar word je wakker van. 6,9. VFF.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 Wat gaan we er zien? We gaan daar de, de tentoonstelling... Vrouwen in Verzet zien, ontmoet Hanny Schaft. Nou, de meeste Haarlemmers kennen de verhalen over Hanny en haar verzetvriendinnen, de zusjes Truus en Freddy Overstegen. Jonge meiden, nog als de oorlog uitbreekt... die het lef hebben ingrijpende beslissingen te nemen. Maar nooit eerder is er in Haarlem zo'n persoonlijke tentoonstelling... over het leven van deze drie jonge vrouwen gemaakt. Een expositie die met name voor kinderen heel toegankelijk is... Te zien zijn Hanni sieraden, tasje en kindertekeningen. Familiefoto's, maar ook foto's uit het verzet. Haar pistool en bril die ze ging dragen om zich te vermommen. Voor kinderen zijn er speurtochten en iedere bezoeker wordt gevraagd... mee te denken over wat vrijheid voor hun betekent. De tentoonstelling Vrouwen in Verzet is te zien tot en met 7 januari 2018... in Museum Haarlem. En het museum is zeven dagen per week geopend. Dan nog donderdag de 26 e Je ja, heel leuk in het Kennemer Theater in Beverwijk. See you, see you in Heaven van Vincent Bijlo. Voorganger Vincent Bijlo en muzikanten spelen de sterren van en uit de hemel. De voorstelling A Ticket to Heaven, afdeling beroemde muzikanten. Daar waar Michael Jackson moonwalkt. John Lennon in bed de vrede bewaart en Hazes een knakworst in een biertje roert. De band met Vincent Bijlo als voorganger speelt de sterren uit en van de hemel. Tijdens een goddelijke jam sessie met het repertoire van de grote artiesten, die helaas niet meer onder ons zijn. Ja, en die band die staat. Uh, het leuke bijkomstigheid is dat de band onder leiding staat van een, een ex-leerling van mij. <lacht> ja, zeg maar. Hij kwam als 11-jarig uh, jongetje bij mij op, op orgel. Dat is Jan-Peter Bast. En dit is de baas van de band. Dus uh, leuk allemaal. Een aanrader. Maar, ja, het, is een, het schijnt een hele. Ik heb er wat fragmenten van gezien. Ik kan zelf niet, helaas. Morgen gaan, anders was ik er zeker heen gegaan. Maar ik heb andere verplichtingen. Maar het is, uh, het is zeer de moeite waard om te gaan, uh, gaan bekijken. Goed, dat was hem. Of had je nog meer? Ik heb nog wat meer, maar uh, zou ik er nog eentje doen? Ja, doe er nog een. Dan eentje dan, in het, er het, nog uh, maar dan wel een dubbel tentoonstelling in de, de Halle in Haarlem en het Frans Halsmuseum. De Global Table, een unieke tentoonstelling waarin oude en nieuwe kunst wordt gecombineerd. Wat verstellen ze stillevens over, uh, over uh, ons over koloniale en handelsrelatie in de Gouden Eeuw? En dit is te zien vanaf 22 september in de Halle Haarlem en het Frans Halsmuseum. In het licht en dat is Chris Norman. Our love is alive. And so we Ja, die naam zal u uh, misschien niet direct uh, bekend in het interne klinken. Maar uh, als ik u uh, de naam noem van de band Smokey, dan gaat dat waarschijnlijk alweer een heel stuk beter. Uh, Chris Norman, hij uh, werd geboren op 25 oktober 1950. Hij is een Engelse soft rock singer, uh, uh, Die vooral bekend is geworden, zei ik al, als, uh, lid van de, als liedzanger van de band Smokey. Een Engelse soft rockband die in de 70s behoorlijk succes kreeg. Vooral natuurlijk met hun prachtige lied Living Next Door to Alice. Alice? Who the fuck is Alice? Oké. Okay. <laughs> ah, heel bekend. Ja, heel goed bekend. Maar dat was niet Smoky, hè? dat was Gompie. Ja. En, en Gompie, dat was dan weer Peter Koeldewijn. Ja, dat weet ook weer niemand. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, wat ik wou zeggen, ja. Nou, uh, hij zong een leuk duetje samen met uh, Suzy Quattro. En Stumbling In was het liedje dat, uh, dat, die, uh, dat ze samen zongen. En hij is dus jarig vandaag. Nou man, van harte gefeliciteerd hoor. Namens ons. En uh, als je gebak wil komen brengen, dan moet je dat maar wel voortweeën, alstublieft. Dat staat hij nooit redden uit Engeland vandaan. Nee. Het is vandaag nog een historische dag Ron Want het is vandaag ook de dag dat het legendarische album Electric Lady Land uitkwam. En dat is dan weer van Jimi Hendrix. En uh, dat, is ook van, dat was vandaag in 1968. En oorspronkelijk was er veel te doen over dit album, omdat het album was uh, afgebeeld in een hoes. Met allemaal naakte dames erop. En ja, dat kon in het puriteinse Amerika natuurlijk niet. Dus die hoes is laten vervangen. Sommige handelaren weigerden zelfs om het album te verkopen. Vanwege die blote dames op de hoes. In een latere persing van het album werd de wat kuizere Amerikaanse versie van de hoes gebruikt. Met een live versie van. Uh, met een live foto van Jimi Hendrix erop. Goed, nou, dan moet je toch even bij stilstaan bij zoiets. Oh, nou, nog een klein stukje dan, vooruit maar. Klein stukje bij stilstaan. Dit is Jimi Hendrix van het album Electric Ladyland, Burning of the Midnight Lamp. 42 jaar geleden dus het uh, release van het album uh, Electric Ladyland. Waar onder andere ook nog uh, <coughs> sorry uh, de hit uh, Crosstown Traffic en natuurlijk Voodoo Child opstond. Maar die vond ik dan net weer iets te heftig voor, uh, voor de lunch. Dan barst je broodjes van je bord af en zo. En dan ga je hoesten. En dan ga je hoesten. Dat is ook niet goed. Maar goed, uh, Ron, heb je nog wat cultuur voor ons? Ja, ik heb zeker nog wat cultuur. En hij gaat uh, nu komen, want waar gaan we heen? Uh, naar het patronaat. Vrijdag 27e, dan speelt Roxana Hazes. Eerder dit jaar was Roxana Haases te horen op en te zien in het beladen van de moord van uh, labelgenoten Thijs Boontjes, Dans en Showorkest. Ze speelden bij De Wereld Draai Door, Radio 2 en Springen in het Oog met de intense videoclip. Hierna werden vijf uitverkochte Zikodooms vol hazes fans platgespeeld. En vrijdag dus in de patronaat. Waar gaan we nog meer heen? We gaan naar het Museum in Haarlem, naar het Lorenz Lab. Een nieuwe permanente vleugel in het museum waarin de geschiedenis van Tijlers tot leven komt. Vanaf 1909 tot zijn dood werkte Nobelprijswinnaar Hendrik Anton Lorenz in zijn eigen laboratorium in Tijlers Museum. Het Lorens in Tijdens Museum is een spectaculaire historische belevenis... die nergens anders te ervaren is. De bijzondere tijdmachine die Tijdens Museum is... heeft nog nooit zo goed gewerkt. Het lab brengt op verrassende wijze terug in de tijd... via de 20e naar de 18e eeuw... waar nieuwsgierige geesten met durf en lef vragen stelden... heldhaftige bleven experimenteren en grote ontdekkingen deden en deelden. Bezoek net als Einstein het Lorens en verwonder je onder andere over de grootste elektriseermachine ter wereld. Dan nog, nog eentje. De voorstelling De Huisbewaarder in de toneelschuur. De Huisbewaarder van de Britse auteur Harold Pinter... is een regie van uh, Paul Knieriem... die vorig seizoen hoog scoorde met een eerdere toneelschuurproductie Troje Trilogie. De Huisbewaarder wordt gespeeld door René van het Hof, Jean-Paul Buis en Louis van Oers... En de huisbewaarder is te zien van 21 tot 28 oktober... in de toneelschuur in Haarlem. Mooi. Ja, dat Tijlersmuseum Museum, dat is wat, hè? Dat is het oh. oudste museum van Nederland. Absoluut. Hier. En het ja. is zo ontiegelijk mooi. Alleen, al als zouden ze geen uh, expositie hebben... het gebouw is al mooi. Ja, ik ben... De, ik ben een, ik moet, moet tot mijn schande bekennen... dat de laatste keer dat ik er geweest ben... was ik, denk ik... Schat ik een jaar of 14, 15. Ruud, dit wil ik niet horen. Jij gaat vanmiddag gewoon meteen erheen. Nee, vanmiddag niet. Maar nou, misschien het weekend wel. Okay. Ik vind dat wel de moeite waard. Absoluut. Want vroeger had je daar namelijk het, het ene... Ik zat toen op orgelles. En vroeger had je daar het 31-toonsorgel. Dat was een heel apart orgel gemaakt door dokter Fokker. En dat met het, ene, met het nieuwe 31-toonssoort... Uh, dat, ja, daar ga ik niet helemaal een verhandeling over houden, maar goed. Uh, maar dat is er niet meer helaas, want dat staat nu in het muziekgebouw aan het IJ, wat ik wel heel erg jammer vind. En Dr. Fokker heeft toch niks te maken met uh, de vlieggebouw? Nee, nee, nee, Fokker, nee, nee, dat is een nee, dat was een andere. Uh, dit was uh, de bouwer van, van een, uh, een orgel dat, uh, ja, zeg maar in het normale octaaf heb je 12 tonen, maar dit had 31 tonen in Zo. het octaaf. Heel apart. Goed, nou, ik heb nog een artiestje in het licht. En daarmee gaan wij dan naar het nws van 1 uur. Dat lijkt me misschien nog wel weer eens goed. Nou. Artiest in het licht. En dat is uh, Katy Perry. Ja, want die is ook jarig vandaag. Nou, Katy, gebak voor twee uur graag. Dank u. <lacht> de hit van uh, dit meisje, natuurlijk. Uh, haar, en, uh, oorspronkelijk heet zij Catherine Elizabeth Hudson. Ja, met zo'n naam, daar maak je het niet mee, natuurlijk. Dus, uh, voilà, maar dan uh, Katy Perry. is geboren in Santa Barbara op, vier, op 25 oktober 1984. Dus het kind is nu uh, 33 ja, geworden vandaag. Nou, van harte gefeliciteerd. En ze uh, is een Amerikaanse popzangeres, songwriter, actrice en gitariste. En ze verkreeg internationale bekendheid met het nummer uh, I Kissed a Girl. Dat in maar liefst 20 landen de eerste plaats behaalde. Hierna bracht ze Hot and Cold uit. Dat opnieuw in een aantal landen de eerste positie verkreeg. Haar tweede studioalbum, uh, One of the Boys, werd, uh, werd ook een succes. Met uh, natuurlijk een heleboel miljoen uh, dingen uh, verkochte exemplaren. En wat u dus hoorde, wat was haar hit van vorig jaar, geloof ik? En de nummer: dat heet Roar. We gaan naar het internationaal van uh, 1 uur, dames en heren. En komen straks natuurlijk terug met een leuke conferentie. En nog.